Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. Amerika heeft toch zelf de beslissing genomen om zaterdag in Kunduz een kliniek van artsen zonder grenzen aan te vallen. De commandant van de strijdmacht in Afghanistan heeft dat gezegd. Gisteren zei hij nog dat de Amerikanen hadden gereageerd op een verzoek voor luchtsteun van het Afghaanse leger. Bij het bombardement kwamen 22 mensen om, alle medewerkers van artsen zonder grenzen en patiënten. Turkije zegt dat er opnieuw een incident is geweest in zijn luchtruim met een gevechtsvliegtuig. Het was een MiG-29. Aangezien Rusland geen MiG-vliegtuigen in Syrië heeft gestationeerd... en Syrië wel MiGs heeft, gaat het deze keer waarschijnlijk om een Syrisch toestel. Het incident is het derde in korte tijd. Afgelopen weekend schonden Russische toestellen het Turkse luchtruim. De doelen die minister Ascher en het UWV hebben gesteld om 55-plussers aan het werk te helpen... worden bij lange na niet gehaald. Dat meldt Nieuwsuur. De minister, het UWV en de grote uitzendbureaus spraken twee jaar geleden af dat ze 22.500-55-plussers aan uitzendwerk zouden helpen. Nu blijkt dat maar ongeveer een derde van die groep aan tijdelijk werk is geholpen. Er is een reële kans dat de kilometerslange olievlekken voor de Belgische kust aanspoelen op de Nederlandse stranden. Ook het Belgisch-Nederlandse natuurgebied, het Zwin, loopt mogelijk toch gevaar, zegt de gouverneur van West-Vlaanderen. De olie kwam in zee na een botsing vannacht tussen een gastanker en een Nederlands vrachtschip. Dat schip ligt op een zandbank en lekt nog steeds olie. Hoe vaker een voetballer geblesseerd raakt, hoe groter de kans dat hij een depressie krijgt. Dat blijkt uit een onderzoek van het AMC in Amsterdam onder voetballers uit elf landen. Ruim 30% van de ondervraagde profvoetballers geeft aan last te hebben van angsten en depressies. Dat is een aanzienlijk hoger percentage dan onder de rest van de bevolking. Het weer, het wordt op steeds meer plaatsen droog. Alleen in de kustprovincies vallen wat buien. Morgen bewolkt met af en toe een bui. Er wordt niet warmer dan 17 graden. Na morgen minder buien en smiddags geleidelijk wat koeler. Dit was het NM DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor een brugge 8 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoete Woude 9 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Zoete Woude 10 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 5. A15 Gorkum-Nijmegen tussen Tiel en Ochten 4.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. Beleeft het. In 2015 al 25 jaar. Live. CFM. We nu de muziekboulevard.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 stop now, you done did it, come on, uh, yeah. Ja.